Maar het is wel belangrijk dat die landen ook hervormen, aldus Rutte. Het overleg van D66 en GroenLinks met een grote delegatie van het kabinet... heeft nog geen basis opgeleverd voor echte onderhandelingen. Dat heeft een woordvoerder van GroenLinks gezegd na afloop van het gesprek.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 0800 1121 is het nummer van de studio van Nachtzuster en dat is dus het nummer dat je kunt gebruiken om je vraag te stellen of een antwoord te geven op een vraag die nog niet beantwoord is. Mailen mag ook naar omroepmax.nl. Twitteren kan via @Nachtzuster en dan is er ook nog eens een keertje een chatbox en die is te vinden op www.omroepmax.nl/nachtzuster. Dan links even de chat aanklikken. En een Facebookpagina, facebook.com slash nachtzuster. Poef, wat hebben we toch een hoop administratieve dingen nog liggen. Maar het eenvoudigste is om gewoon te bellen naar 0800-1121. Bijvoorbeeld als je weet waarom een hond wel tien pups kan krijgen. Of een poes, die kan ook heel veel kittens krijgen. Maar bijvoorbeeld een paard of een, uh, een, een uh, koe... die krijgt over het algemeen maar één nakomeling. En Jan wil graag weten waarom dat is. Um, eens even kijken, Edwin wil graag weten hoe het Hawkeye-systeem werkt, oftewel lijntechnologie. Uh, Mieke vraagt zich af waarom op een vrachtwagen met waardetransport heel groot staat: hier zit heel veel geld in, oftewel waardetransport. En uh, Helene de Jong die vroeg zich af of exorcisten nog bestaan. Dat vraag ik me nu ook heel erg af. Dus als je dat weet, bel dan even naar 0800 1121. Pieter wil weten waarom hij wel hoogtevrees heeft in bijvoorbeeld een luchtballon of in een lift. Maar niet in een sportvliegtuigje. En eens even kijken. Dan is er nog die vraag van Francisca die gesteld werd via Martin. Waarom uh, zit je in de schulden, maar sta je rood en sta je bij iemand in het krijt? Dat wil ze graag weten. Dus mocht je dat weten, 0800 112m.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 I'm still standing was dat van Sir Elton John 0800-1121. Mevrouw Westerink. Kunt u me horen? Nee. Nee. Wat zegt u? Kunt u me horen? <laughs> ja, ik kan u horen. Sorry. <laughs> We komen altijd in de verleiding om het grapje te maken. Ik vind het nog steeds leuk zelf. Dat is echt heel ja, droevig. Dat ja. ik wel nodig. Wat kan ik voor u doen? Nou, het is zo gelegen. Ik heb een heel lief handje. Oh. Ja, ja. En uh, en ik ben alleen. Ja. Dat is me echt alles. Ja. Uh, vorige week toen was ik uh, naar mijn garage gelopen. Ik heb geen idee gehad dat het diertje achter me aankwam. Dus ik was achter mijn computer. En in één keer werd er gebeld. En er zit mijn hondje drijf nat op de stoep. Oh. Ik heb hier, hier bij de voordeur heb ik een vijver met de grootste is. Ja. En mijn buurman dat is een vervelende kwal. Maar oh. hoe mag ik het wel zeggen? En die zit in de vijver? hè? Nee, <laughs> ja. Nee, hij is... Tippy die is naar hem toegelopen. Want ja. hij woont uh, schuimt bij mij. Ja. Die zijn toegelopen. En uh, die had natuurlijk uh, te balen ervan dus, dat hij naar binnen gelopen was. En ik had vorige week al gezien dat, dat hij hem een trap gaf bij de vuilnisbak. Dus, in elk geval hij heeft hij dat beest opgepakt, heeft hij mijn vijver gegooid. Nou... En toen hij me voor de deur en toen heeft hij aangebeld, maar hij was mooi gesmeerd, hè? Ja. Nou, ik heb de wijkagent gebeld, maar ja, ze doen er niks aan. Echt niet. Nee. Ik vind dat, ik vind dat zo, zo laf. Ja. Die gooit dan zo ontzettend, het is ontzettend lief dier en hij is ontwikkelijk bang voor water. Nou, en dan zit zo'n die zit daar te nog. Ja. Dus ik heb hem naar binnen genomen, ik heb hem helemaal afgedroogd en zijn hondenfeun genomen. En hebben hem helemaal droog gefuindt. Ja. Maar hij komt. je moet niet denken dat hij, dat hij nou weer achter me aankomt. Echt niet. Nee, hij... dat is, Zimper, het is, kijk, niet, het is geen domme hond. Zegt u? Het is geen domme hond. Nee, het is ja. een heel uh, interessant beestje. Ja. Een heel leuk dier. Ja. Maar het, komt er ook een vraag na dit verhaal? Of is dit... Uh, Wil je het gewoon graag even kwijt? Nee, het, het zit me heel erg hoog. Nee, dat het, begrijp het, ik. Het zo Ja. Echt waar. Want dat diertje doet geen vlieg kwaad. Nee, we zijn allemaal gek met hem. Hij, hij, hij is ontvriegelijk lief. En die, ja, dat, dat is, ja... Ik weet niet wat het is. En die man die is volgens mij niet helemaal bij zijn positief. Ik weet het nee. niet. Of hij heeft een hekel aan hondjes. Nou, hij haalt hem eerder. Hij haalt hem tot aan. Oh. Hij heeft Tippie hem misschien een keer gebeten. Nee, nooit. Tipje Tippie bijt oh. niet. Nee, nou ja, misschien nu wel. Als Tippie slim is. Nee, Tippie doet niks. Nou. Dat komt zo van de winter. Oh, ja. Ja, dat heeft een oorzaak, denk ik. Oh. Van de winter, ik heb ik, ze hebben dus een appartement en er staan hele hoge bomen. Ja, in het appartement? Nee, bij het parkeerplaats. Ja. En daar gooide hij elke keer eten neer. Een van uh, warm eten. Oh. En in de winter, als er sneeuw ligt. Voor? Voor meeuwen en kraaien en weet ik het allemaal niet. Ja. Nou, die beesten eten dat niet op. Nee. Dus wat krijg ik dan? Muizen. Oh ja. De ja, ja. Nou, ik heb toen de gemeente gebeld. Ah. Kijk. En, dat en nou toen... is die boos. En nou is die boos. Dus ik zit nu midden in een burenruzie. Nou, hij zegt niks meer tegen mij. Nee. Hij liep mij gisteren voorbij. Hoe ho, ho, zit hij dan? Maar hij zegt niks meer. Oh, hee, he, is natuurlijk... Maar ik ben dus wel een beetje bang geworden nu. Ja, nee, dat, dat snap ik. Ja, nou dan... dan uh, is het nou zoiets? Ja, is het een koopappartement of is het van de woningbouw? Is het is dus mijn eigen huis. Sorry? Het is mijn eigen huis. Um, ja, nee, want ik dacht misschien anders. Maar dan moet je eens kijken bij een wijkagent of een buurtvereniging. Of dat Wat iemand even gedaan. kan bemiddelen. ik heb een wijkagent gebeld. Oh, ik dacht gewoon de politie, want die, uh, die zijn daar niet voor. Nee, en die handelt een beetje telefonisch af, want hij zou hierheen komen. Ja. Maar, uh, nee, een beetje telefonisch afhandelen en alles bekeken. Nou, dan moet u gewoon nog een keer bellen en even zeggen dat u een beetje bang bent. Ja. Want dan moet hij komen hoor, kom op zeg. Ja, het is een hartstikke lief dier. Ik kan niet dat we het eraan doen. Nee, dat snap ik. Maar nu ja, moet ik ophangen, want ik, uh, op zich ben ik bezig met het programma met vragen en antwoorden. Ja, oké, okay, weet ik. Ja, <laughs> dus sterkte, hè? Maar, maar zet hem op, mijn tippie. Ja, doe ik. Oké, okay, dag. dag. Oh. 0800-1121 voor vragen, antwoorden en dierenproblemen. Ella de Ruiter, goeienacht. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Hoi. Hoi. Uh, sorry dat ik nog wakker ben. Ja, ik vind het, ik zat me ook al een beetje te ergeren. Ja, dat dacht ik al. Ja, <laughs> maar oh ja, als God, het niet anders je, is. Ik ben zo druk geweest met spullen weg te brengen voor de Rommelmarkt en weet ik wat. Oh ja. En dat soort dingen, dus uh, hoe langer ik doorga, ja. dan kan ik helemaal niet meer slapen. Nee, maar goed, het ruimt wel lekker op. Daar dacht ik. Precies. Maar het mooiste ook voor mezelf hoor. Dan ga, naar, uh, ga ik zelf op de markt zitten. Ja. Ah, daar ben ik niet voor. Oké. Okay. Ik vroeg het pas aan mijn moeder. Ik heb gelukkig mijn moeder nog. Ja. Uh, toen ik uh, ietsjes ouder was. Ik bedoel, jonger dan 18. Daar ben ik ook al lang niet meer. Maar daar zag je overal die pinkselbongen staan. Ja. De lila mooie, prachtige pinkselbongen. Ja. En als klein kind ging ze in de buurt verkopen voor 10 cent, dat bosje. Ja. Dat vergeet ik ook nooit weer. En één buurman die zei tegen mij van... Uh, Ella, ik ga je oh, echt doorverbinden naar mevrouw Westerink met de hond hoor. Want dan kunnen jullie ervaringen uitwisselen. Heb je een vraag? <laughs> ja, die vraag is... Oh, die komt verhaal. Ja. Ja? Waar zijn de bloemen gebleven? Zijn die er niet meer? Nou, ik zie ze nooit meer. Oh. En als er iemand is, die ze nog heeft, en die weet hoe je dus... Um, ja dat is hier een tuin uh, neer kan zetten. Oh ja. Dat maar op zich zijn pinksterbloemen er volgens mij meestal met pinksteren. Ja, heb, je, heb jij ze ooit gezien nog? Ik, ik, ja, ik, nou, ik zou het niet durven zeggen. Het is, me, het is me niet opgevallen. Maar als jij mij vraagt, heb je, heb je onlangs nog uh, klaprozen gezien? Moet ik ook even denken. Ja, ja klaprozen gezien. Dat was met sterren van mijn vader ook. Okay. En ik wist als klein kind wist ik van... Als ik die klaproos zag staan, ja. dan wist ik dat het zomer was. Maar die pikersbloemen, die mis ik gewoon. Ja. Dus misschien dat iemand nog weet waar ze staan. Ja. Of, dat iemand of hoe je ze, je ze kunt krijgen. Of waar ze gebleven en zijn. En wij ze kunt krijgen. Ja. En heb ik nog een vraag? Ja. Of uh, iemand van mij nog een uh, kipok over heeft. Okay. Ja, ja, sorry. Heel anders. Een kiphoek? Ja. Nou, ik zou, wij, wij hebben bij ons, bij ons in de buurt. Waar woont je huis? Ik, zeg het, ik woon in Putten. Putten. Met een N. Anders zit je in Brabant. En Putten. Dus Putten. Nou, ik, toevallig zag ik laatst, want wij hebben bij ons in de buurt een weggeefhoek. Dat is echt fantastisch. Dan kun je alles wat je over hebt, dan zet je erop. En dan komen mensen het ophalen en iedereen blij en zo. En er ja, stond toevallig... Ik de... middag naar de kringloop. Ach, echt? Maar er stond ja, er... Altijd. ja, Er stond een kippenhok op. Maar dat is helemaal in Kampen. Hé. Hey. Oh. Nou, misschien is er iemand... Ja, die van Kampen... Ja, dat die de... ja maar daar heb ik geen zin in hoor, in die hele organisatie. Dus... Nee, maar... Ja, dus, dus als er iemand, iemand zit met een kip. Ella, en die Ella putten, als je nu mijn vader. Na... En het dan, dan nou breng ik de kippen ook wel even aan. Mijn vader had er ook een. Ja. En had ook vogeltjes in en onderin kip. Ja. Dus als iemand even een kippenhok naar putten wil brengen, 0800 1121 of Omroepmax.nl. Dankjewel, Ella. Nog één ding? Ja. Zou jij zo jij zometeen, voor mij. Oh jee. Want dan ga ik echt slapen. want Help, maar goed, uh, Little Wing, van Jimi Hendrix willen draaien. Um... En dan voor mijn kinderen. Ja, die luisteren niet naar Radio 1. <lacht> dat zou wel 538 zijn. Ja. De auto is al bijna 30, maar goed. Ja. Maar die pinkse bloemen, dat vind ik echt... Nee, nee, nee, nee, nee, Ella, nee, zo werkt het niet. Je gooit, je gooit nu een knuppel in een kippenhok en je maakt ja, he? het verhaal niet nee, af. Nee, ja. Ja, je wilt Jimi Hendrix en Little Wing horen voor je kinderen? Die zijn al bijna 30. Die luisteren niet naar de radio. Maar je uh, die moet toch... die. Maar waar... Nee, die jongens zijn 18. Maar waarom? Nee, doe het toch maar voor mij. Oh, kijk, dat, dat is wel een hele andere vraag. Ja, en... Maar weet je, als iemand een kip ook heeft voor Ella. mij. Huh. Ja? Waarom dan? Waarom wil je juist die plaat horen? Weet ik niet. De enige, een van de weinige nummers die ik mooi vind van uh, Jimi Hendrix is. Uh... Maar dan kun je hem toch gewoon thuis opzetten? Ja, weet ik. Maar je wil hem graag via de radio horen? Ik denk het ja. Maar weet je, ik heb zo vreselijk veel muziek. Ja. Mijn vader leeft helaas net niet meer. Maar je wil hem toch via de radio horen? Maar als wij geweten hebben hoeveel cd's ik heb, maar dan je... kan ik een hele winkel weer vullen. Maar je zet ze liever niet op. Dan heb ik op hebt liever gekregen. dat ik hem aanzet, begrijp ik. Ja, maar die vindt iedereen mooi volgens mij. Echt waar? Ja, joh. Dat moet je dan wel beloven. Als ook maar één iemand zegt: ik vind het niet mooi, dan heb ik echt de pest in. Zo. Jo. Maar, wil jij vragen ja. of iemand in button? Ja. En dan, jij hebt mijn nummer, hè? Ja. Oké. Okay. Als iemand uh, nog een uh, kip ook over heeft. Een kip. Ook. Maar ook nog een Ja, die die even langs wil komen brengen, hè? Heel graag. Oké, okay. ik doe mijn best, Ella. Maar ik, oh, ik ga wel slapen zo. Ja. Uh, wil she is walkin'. A circus mine that's running well yeah. butterflies and zebras. I was with Heb je nou helemaal niet naar Jimi Hendrix geluisterd? Jawel. Zit al die tijd gewoon nog te praten? Nee, ik zat te wachten. Oh, oh. oké. Okay. Nee, dan is het goed. Zeg, um, uh, je wou nou, een is niet... <laughs> En uh, uh, dat uh, Hier staat... Nou heb ik net de radio eraan gezet. Ja, of, je moet even of... Jimi Hendrix luisteren natuurlijk. Oké. Okay. Nee, als er iemand is die een, een uh, leuk kipbokje heeft... Oh ja, ja. Ah, lijkt me helemaal top. Inputten. Mm. Ik, uh, We... ik doe mijn best, Ella. Hartstikke mooi. Goedendag. Alleen, ja. het nadeel is dat ik moet gaan slapen. Nee. nee. Ja. <laughs> maar ga dan slapen. Ja, maar hoe kom ik dan aan een kiphoekje? Oh ja. Um... Jullie hebben mijn nummer. Ja, dat weet ik eigenlijk niet, want jij hebt ons gebeld, hè? Dus we, hebben niet, we schrijven niet van iedereen die ons belt het nummer op, want dat hebben we namelijk nooit nodig. Nee, maar ik bel nu met uh, mijn gewone huistelefoon. Ja, en dan nog bewaren we niet het nummer van iedereen die ons belt, want dan zitten we aan het einde van de uitzending oh, met 40 telefoonnummers. Waarvan we denken van, ja, wat moeten we ermee? Ella, nee. ja. heb, je, heb je ook e-mail? Nee, eh, ik moet toch een laptop kopen. Oké, okay. nou weet je wat je, ik heb je doet? Eruit gegooid. Ella... Zit ik nog in de uitzending? Want ik kan moeilijk mijn nummer uh, doorgeven aan uh, heel Nederland. Ja, maar zolang je, Amerika blijft... Amerika wel. zolang je blijft praten, kan ik je niet vertellen hoe we het oplossen. Oké. Okay. Goed. Als je nu gewoon even aan de telefoon blijft, dan Hoi? zorg ik dat je niet meer op de radio bent en dat je zeg maar tegen een willekeurige voorbijganger even je nummer geeft. Die schrijft dat op en dan uh, als er iemand. Iemand Dan ook maar belt dat hij even een kippenhok naar putten wil brengen, dan bellen we je morgen overdag even. Helemaal mooi. Ook zo. En nu slapen, Ella. Ja. Yeah. Wel trusten. Ik wil bijna tegen jou zeggen en jij ook. Nee, ja, dat zou heel stil worden op de radio. Nou, nu hang ik op. Oh nee, ik hang niet op. Dat zou verwarrend zijn. Jij blijft gewoon hangen. Nu schakel ik je eventjes naar de afdeling okay, schoonmaak. Zal ik Dag, even... Ella. Eh, <laughs> Iwan. Ja, Goedemorgen. Goedemorgen, Iwan. Ik heb volgens mij drie antwoorden. Jo, kijk, eindelijk, want ik heb inmiddels meer vragen. Ik heb nog maar gewoon drie, drie. Ik schrijf altijd zo keurig mee. En ik heb nog maar drie regeltjes antwoorden en 27 regels met vragen. Dus ik ben blij dat je belt, Iwan. Nou, graag gedaan. Vertel het. Uh, het over fones. Ja. Waarom die uh, meestal maar uh, in hun eentje zijn. Ja. En uh, uh, andere, uh, zoals katten, uh, met meerdere. Ja. Uh, je hebt uh, nestblijvers en nestvleiders. En nestblijven wil zeggen dat ze uh, blijven waar ze geboren zijn. Ja. Uh, en die zitten dus meestal in een nestje bij je moeder, zoals biggetjes, oh, oh. Uh, katten, honden, kavia's. Ja. Die hebben allemaal een nestje waar ze gewoon een tijdje blijven totdat ze groot genoeg zijn om weg te lopen. Ja. Uh, je hebt ook uh, dieren die in een kudde leven, zoals paarden en koeien en gnoes en zebra's. En... Gnoes? Uh, gnoes, ja, ja. Vind ik een leuke beesten, gnoes. <laughs> ja. Maar goed, die, die worden dus geboren en moeten eigenlijk meteen met de kudde mee kunnen. Oh ja. Die moeten binnen een uur lopen en uh, met de rest mee kunnen wandelen. Ja. Dus die worden eigenlijk een stuk uh, completer geboren. Een stuk zelfs redzamer geboren dan uh, puppies oh. die eigenlijk nog blind zijn. En, uh, en omdat die minder verontwikkeld hoeven te zijn... Ja. Uh, kunnen er meer in de moeder, zeg maar. Oh, die, kunnen dus okay. wat, die kunnen wat kleiner zijn. Oh, wat grappig. Maar, maar misschien een rare vraag, hè? Maar ik, ik weet uit uh, proefondervindelijke ervaring... dat de gemiddelde baby er veertien maanden over doet... voordat hij leuk met de kudde mee kan lopen. Ja, mensen zijn ook misblijvers. Maar waarom krijgen we er dan niet tien tegelijk... Dat is weer een goede vraag, omdat uh, onze, hersen, nee, onze hersenen zijn heel uh, ver ontwikkeld. Ja. Veel verder dan de andere uh, dieren. En daardoor is ons hoofd uh, relatief heel groot. Oh, ja. En daarom hebben we nog steeds heel veel uh, uh, ruimte nodig. We zijn dan niet heel erg zelfredzaam, maar toch, net zoals een veulen eigenlijk, heel erg ver ontwikkeld. Maar dan eigenlijk alleen het hoofd. Alleen met nadenken, na nee, voor de rest kunnen we helemaal niks. Nee, klopt. Oh, <laughs> hoe weet hey, je en, dat en, allemaal, Iwan? Uh, basisbiologie. Oh ja. Ja, toen was ik ziek. Ja, dat <laughs> weet ik nog wel. Een <laughs> uh, dagje gespijbeld. Oké, okay, nou, dat, uh, leuk, de nestblijvers en de... Hoe heette die andere? Nestvleiders. Vleiders? Ja, fieden, vluchten. Oh, Wauw. Hetzelfde, hetzelfde heb je ook met, uh, uh, de, de, de, de, met een extra bijvoorbeeld, die in een nestblijf zitten en de pulletjes van een eend die eigenlijk meteen al kunnen zwemmen. Oh! Die zijn gewoon... Even wat verder in een ontwikkeling. Nee, maar daar klopt er weer helemaal niks van, want een eend heeft gemiddeld toch zeker zo zes pulletjes. Ja, dat klopt, maar die legt een ei en legt dan de volgende dag nog een ei. En oh, nog een ei. Okay. En het kan best wel zijn dat de verhouding in de grootte van eieren, bijvoorbeeld die wat groter zijn bij eenden, dan bij uh, extras bijvoorbeeld. Okay. Maar daar heb ik uh, geen onderzoek naar gedaan, dus dat weet ik niet. Maar je hebt wel onderzoek gedaan naar nestblijvers en nestvleiders? Nee, nee, maar dat, ik weet niet uh, wat de uh, eierengrootte zijn tussen die twee, nee, maar ik weet wel dat uh, Dat weet ik af. Oké. Okay. Even kijken, en de uh, transport, uh, waardetransport? Ja. Uh, het is toch veiliger om er waardetransport op te zetten. <laughs> Ten eerste omdat uh, als je een uh, geldwagen overvalt en er staat heel groot waardetransport op, dan ziet iedereen eromheen van, hé, hey, dat is een waardetransport, daar is wat mee aan de hand. Oh, ja, dus niemand denkt, ah, laat maar, ze overvallen slechts een hutspotwagen. Ja. Nee, precies. Ja. Stel dat er een auto. Er ligt een bestelbus in de greppel. En je ja. belt 112 en je en zegt er ligt een bestelbus in de greppel. Of je zegt er ligt een waardetransport in de greppel. Komen ze Wordt dan het sneller? Toch, dan, nou, ze dus komen in ieder geval met een stuk meer politie. Oh hè? ja. Wauw. Ja. ja. En daarom staat er ook altijd een uh, groot nummer uh, bovenop. Dat ze vanuit de lucht ook te uh, identificeren zijn. Fantastisch. Op het dak. Ja. Dus dat is, de, dat, is dat dus? Ja. En uh, ja. de hoogtevrees. Ik heb zelf ook hoogtevrees. Ja. Ik, uh, ik sta nu toevallig op mijn werk en ik heb een uh, groot raam. En als ik recht naar voren kijk, dan is daar niks aan de hand. En als ik recht naar beneden kijk, dan krijg ik hoogtevrees. En het voordeel in een vliegtuig is dat je dus de neus van het vliegtuig hebt. Ja. Daardoor heb je eigenlijk alleen de horizon die je recht voor je ziet. Je kan niet naar beneden kijken. Oh. En als je nou in een vliegtuig bijvoorbeeld uit het raampje gaat kijken... ...doet je best om naar beneden te kijken... Ja. Oh. ...dan kan je wel degelijk uh, last van hoogtevrees hebben. Oh, maar in principe kijk je voor je en dan zie je gewoon een neus en, en lucht, maar niet diepte. Nee, ja, precies. De horizon zit nog steeds gewoon uh, in feite boven de neus. En ik heb het zelf ook bijvoorbeeld als ik bij een uh, balkon sta en die is ja. uh, ruim boven mijn middel. Dan vind ik het niet eng, maar komt die beneden mijn middel, dan weet ik gewoon mijn kantelpunt ligt hoger. Dus hier kan ik het vallen. Oh, ja. Dus dan weet je ook gewoon van nu, nu is het gevaarlijker. Uh, het, is allemaal, het is een hoop psychisch eigenlijk ook. Ja, Oh, wat grappig. Je kan gewoon een deel van de werkelijkheid blok blokkeren als je in een vliegtuig zit. Maar waarom zit jij om drie minuten voor half drie, vier nog op je werk? Omdat sommige mensen in de nacht werken. En wat doe je dan? Ik eet dat. Wat? Ik, uh, werk... <laughs> ik, ik, ik werk in de gezondheidszorg. Nou goed, dus dat, daarom is mijn biologie ook wel wat beter. Ja, zie, zie. En maar, maar wat doe je dan in de gezondheidszorg? Ik werk op een laboratorium. Dus daarom was het eerlijk gezegd wel een beetje jammer dat, de, de, dat er zoveel tijd tussen zat. Want ik heb nu al een half uur niks gedaan. Oh, maar je had in de tussentijd gewoon um, iets belangrijks kunnen, kunnen mixen in een, in een buisje. Uh, rustig. Gelukkig is het al vrij uh, rustig in de nacht. Maar, maar, maar, maar de, zit je dan nu uh, onderzoeken te doen voor mensen die nu het ziekenhuis binnenkomen of zoiets? Of uh, stel ik me nee, nu verkeerd voor? Oh. Nee, nee, nee, nee, zo, zo, zo, zo erg is het nog niet. Nou ja, ik vraag me meer af waarom dat midden in de nacht moet gebeuren. Uh, omdat er inderdaad wel iemand beschikbaar moet zijn uh, als het nodig is. Oh, om, uh, oh dus je was, was niet goed. heel druk? Nee, nee, nee. nee Anders heb ik het niet gedaan. Nee, maar, uh, nee, gelukkig. Ik ben nog wel enigszins goed bij mijn hoofd. Nou, ik vond het wel heel gezellig. Nou, uh, graag gedaan. Ja, dankjewel, Iwan. Graag gedaan. Werk ze. Dank je. Jij Dag. Ook. Doei. Leuke man. Uh, Annemiek. Dag. Dag, goeienacht. Ja, goeienacht. Um, het aantal jongen heeft te maken met het uh, aantal tepels dat uh, dieren hebben. Is het niet andersom, denk je? Um... Nou, nee, die meneer die vroeg waarom krijgt een hond uh, zoveel jongen en... Uh... Een ander niet. Nee, dus ja, maar ik, ik, als ik je denk, denk van. En het aantal ja. tepels, dan ja. weet je uh, voor hoeveel jongen dat er uh, voedsel is voor het dier. Maar goed, maar, maar volgens mij, want uh, Jan Broekhuizen is opa geworden van tien puppies. Volgens ja, maar mij, er komen niet een paar tepels bij. bij nee, precies, hond. maar volgens mij heeft Chenna de hond ook niet tien tepels. Uh, ik er weet gaat niet, iets mis ik in weet de berekeningen. Niet. Nee, ja. nee, hoor, nee hoor. Het is uh, ik heb het antwoord niet zelf verzonnen. Oh ja. uh, maar Wie dan wel, ik Annemiek. die zit die antwoorden te hoofd, verzinnen? Ik weet niet uit mijn ja. hoofd hoeveel tepels alle dieren hebben. Maar een varken die heeft natuurlijk wel veel meer dan een koe of zo. En het is natuurlijk ook zo dat in de natuur een hoop dieren die zitten niet meer. Uh, ...hebben niet mee om wat natuurlijk gedrag, natuurlijk. Maar een mens heeft twee tepels en die krijgt één of twee baby's. Uh, meestal één. Ja, maar twee is uh, ook niet helemaal uit. Zo. Kijk, als je een vierling hebt, dat is ja. natuurlijk uh, een beetje tegen de natuur. Ja. Nou ja, maar de uitzondering bevestigt altijd de regel. Maar ja, het is natuurlijk een kip-in-het-ei-verhaal. Want als je het verhaal van de nestblijvers en de nestvleiders van Iwan zo, zojuist uh, hoort... dan lijkt het me logisch dat als dieren zo gemaakt zijn... dat als ze wat minder ontwikkelde uh, uh, nakomelingen krijgen... dat ze er dan meer krijgen. Dat ze dan ook automatisch meer tepels hebben. Maar goed, het is de, ja, de vraag wat was er eerst? De tepel of de baby? Ja, maar als je veel jongen krijgt, ja. dan worden er ook weer meer in de natuur opgegeten natuurlijk. Als je een eentje hebt ja. en die heeft de twaalf kleintjes, dan blijven er meestal maar een paar over. Maar een zwaan, erg, een zwaan ja. krijgt niet twaalf jongen. Nee, nee er gaan een hoop, stuk... uh, hoop Dus als is dan ook weer uh, een verschil, dan gaat het ook weer niet op. Dat is waar. Nou, dankjewel Annemiek. Oké. Okay. <laughs> Goeienacht nog. Hoi. Ja. Erik. Ja? Hallo. Hallo. Zeg het dus. De duivel. Ach. Heet die Erik? Nee. Oh. <laughs> ja, ik, ik zocht die kippen die straks in de ren gaan, want ik heb hun bloed nodig. Ach. Ja. En, en het moet vannacht nog? Het liefste wel. Je belt over de vraag uh, of uh, exorcisme nog bestaat? Nou, dat bestaat helemaal... Uh... Zeker weten. Oh. Het, is zelfs, het is zelfs zo... Ja. dat in de Rooms-Katholieke Kerk... in de Codex, in het kerkelijke wetboek... Ja. een apart hoofdstuk eraan wordt besteed. En er zijn nog steeds uh, exorcisten. Dus duivelsverdrijvers. Uh, ja. En die vallen onder, uh, onder het bisdom. En uh, bij afroep uh, kun je ze uh, inhuren... Echt waar? Dus als jij, echt met, uh, als jij als het niet goed gaat, dan, uh, dan kun, je, kun je gewoon bellen? Ja, jij ook. Ik ja. weet niet of je het nodig hebt. Nou, vandaag niet. Nee. Vandaag niet? Nee, oh. het gaat aardig. Ja. Nou ja, maar, maar wat niet is, kan nog komen. Nee, maar dan hou ik het ook bij de hand. Nou, oké. Okay. Moet dat ik het maar ook... Nou, dat is misschien handig. Ja, nee, dat heb ik niet. Ik ben niet, wel maar. benieuwd. Ja. ja, maar wie bel ik dan? Zeg je? Wie moet ik dan bellen? Nou, dat zou wel de secretaris zijn van, oh, van de... de secretaris de van de uh, Rooms-Katholieke Kerk in de buurt... en die verbindt dan wel door naar de centrale. Ja, zoiets. Ja. zoiets, zoiets. Nee, maar serieus, ja. ze, ze, ze, ze bestaan gewoon nog... Nou, vind ik interessant, dankjewel. Het, uh, het, het, het, werd, het, werd, het werd vooral... Op het werd en wordt vooral door, door Jezuïten gedaan. Oh. Ja, dat is de sterkste orde van de hoofdstadlieke kerk. En uh, ja, die hebben het allemaal, uh, allemaal in de hand. Nou, ik, uh, ik, uh, ik ben blij dat ik het weet. Dankjewel, Erik. Heel graag gedaan. En pas op, hè. Ja, ik pas op. Hou je veilig. Okay. Jij ook. <laughs> Dag. Dag. Dag. Richard. Goedendag, hartstikke. Hallo. Hallo. Zeg het eens. Nou, ik vond het trouwens erg leuk, vooral van een met hondje. Erg leuk. Ja, dat is, het is, het is het, het, nou ja, je ja, hebt mensen. Ik wou ik ik bijna zeggen waar woont ze dan. Uh, zullen die buurman zullen laten kennis maken met de paarden en onder. Kijken of je dan nog ballen hebt. Of de buurman laten kennis maken met de vijver. Ja, kunnen ook. Nou ja, het is ja. misschien een wat afdoende, nou goed. Maar dat kan natuurlijk niet. Dat zou oproepen zijn tot geweld. Nou ja, wie begint er? Ja, de buurman. Ik ga het zeggen, een rotwaarde of een baboel. Maar wij hebben het verhaal natuurlijk maar van één kant gehoord. En je weet niet wat voor irritant hondje die tippie is. Ja, maar dan nog. Pak een serieus hond dan. Nou, maar daar belde je niet over, Richard. Nee, nee, nee, nee. nee. nee wat mij een beetje irriteert en uh, ja, wat zo. ik een beetje raar vind. Uh, ja. In elk dorp en stad schijnt het zo te zijn dat een x-aantal procent moet bestaan uit kunst. En ik zou graag willen weten, waarom is dat en wie is dat besloten? <laughs> En dan begin je aan nou te lachen. Ja. Het is een, dit is een soort basisdiscussie van de ontwikkeling van de mens. Hoezo? Nee, hoe leg ik dit nou uit? Um, het is gewoon een hele mooie vraag. Eh. Uh... Ja, er zitten maar mij heel veel dingen dwars, maar ik, ik luister ook heel veel naar BNR en naar jullie en over de politiek. Maar ik, bij, met sommige dingen, dat snap ik gewoon niet, met, met, met gemeentehuis en kunst. En, kijk, als kunst nou bijvoorbeeld een 10 euro is, maar je praat gelijk over 10, 20.000, 100.000 euro. En ik denk ja. bij mezelf van, uh, dat kan allemaal wel. En als we een aardvrouwtje een rollator van 150 ja, ja, ja, euro hebt, nou, ja, dat, ja. dat kan het allemaal weer niet. ja, maar, ja, ja. ik weet het, het is bijna... Ik, ik, zie het, uh, ik zou toch graag wel eens willen weten hoe, wat en... Nee, er zijn meer rare dingen natuurlijk. Nee, maar dit is, het is gewoon heel mooi, want niet veel mensen durven dat te zeggen, wat jij nu zegt. Hoezo? Ja, omdat uh, kunst en, uh, dan, dan, als ik het dan even wat breder trek, kunst en cultuur, dat is voor heel veel mensen een soort basisbehoefte. Is dat zo? Of... Uh, ja. of uh, Nee, dat is echt waar. Maar het is en je zou zelfs kunnen zeggen: kunst en cultuur kleurt de wereld in. Uh, kleurt een zwart-witte wereld in met kleur. Ja, oh, het is allemaal heel zweverig wat ik nu zeg. Ik hoor ja, het mezelf ook zeggen. Je lijkt nou, zeggen. Uh, like nou die Timo wel, die filosoof. En, en, uh, uh, nee, nou ja, nee, dat, Maar, maar ik verdedig, ik, ik bedoel, ik, ik ben even advocaat van de duivel. Dus als jij zegt, van, ja, wat, uh, jij zegt misschien, en dat kan ik me heel goed voorstellen... zeker in deze tijden, Ik denk van, nou zullen we nou eerst even ophouden... met um, zwart-wit geblokte um, uh, grote... Um, uh, uh, muurschilderingen neer te zetten erger, of uh, aan te brengen ergens. Maar dat we nu eerst inderdaad even zorgen dat iedereen te eten en kleren heeft. Ja. En dat we dan weer, zeg maar, um, uh, driehoekige blauwe buizen gaan plaatsen uh, ergens midden in de stad. Ja, maar dat is dan logisch. Maar ik heb uh, al. Maar, Nogmaals, het is ook misschien wel een, een, een verhaal. Dat je denkt van, joh. ...maak je druk om, maar ik ga ik me dan, met, ik me vaak met dat soort dingen bezig... Omdat ik, uh, uh, ...het lijkt ook wel alsof ze gewoon niet meer logisch kunnen nadenken... ...maar kunst... ...kijk, de muziek vind ik een totaal ander verhaal. Ik ken heel erg genieten van trins maar daar ken ik alleen... ...ik heb ervan gekregen. Maar een of andere schilder of iets wat, wat in elkaar geplansd is... ...ja, dan moet je natuurlijk ook nog weer gebloot hebben... want anders begrijp je het nog niet. Ja, en je kind ja, en, van drie en, kan het ook. Juist, inderdaad. Dat die Mondriaan <laughs> die de overheid toen heeft gekocht van 80 miljoen... ...maar nou, begrijp ik het nog niet. Nou, nee, maar dat, dat valt toch niet te verkopen allemaal Nee, maar het is wel grappig dat je dan zegt muziek begrijp je wel. Dat vind ik ja, maar... echt grappig dat je dat zegt. Ja, maar zo, kunst, dat, dat, dat is toch iets totaal anders. Kijk, muziek, je hebt trends, je, je hebt uh, klassiek, je hebt, uh, je hebt rock. Er is voor iedereen wat wils, maar daar ken ik echt uh, kippen van wat. Maar lieve Richard, er zijn toch ook mensen die van een... Uh, ...prachtig stukje expressionisme kippenvel krijgen. En er zijn er ook mensen die van een uh, heel erg mooi gebrachte opera kippenvel krijgen. Alleen omdat jij nou toevallig alleen van prins kippenvel krijgt... ...dat wil niet zeggen dat er alleen nog maar prins moet zijn. Nee, maar de olivacist. Ik heb het ja. niet over muziek, ik heb het over kunst. Kunst, uh, kunst vind, ik, vind ik iets totaal anders. En, uh, ik ga terug even naar de kern. het gaat er mij gewoon om... Dat er ooit door iemand is dat van, goh, we hebben hier een dorp. Nou, oké, okay, dan gaan we daar een heel mooi standbeeld maken. Ja, mooi tussen aansteking. Ja. Want als je als je denk ik gewoon de ma, de normale man vraagt van wat vind je van kunst? Ik denk dat je eh, toch wel 70% zou zeggen van, nou voor mij hoeft het niet zo weg. En als mensen zijn die zeggen van ja, ik vind het mooi koud. Prima. Maar dat ze dan toch niet van mijn last in geld. Nee, maar, nee, maar ik, ik begrijp je punt. En ik ben heel erg benieuwd wat mensen, of, of, of mensen hierover gaan zeggen. Of iemand er echt oprecht kan lukken om jou dat uit te leggen. Maar ik, ik vraag me heel even af of je hetzelfde niet van muziek kunt zeggen. Dat denk ik niet. Maar dat, dat, dat is mijn mening hoor. Maar dat er zijn ook. Niet. Er zijn vast mensen. Nou, ik wil zeggen, er zijn vast mensen die niet van muziek houden. Maar volgens mij zijn er maar heel weinig mensen die niet van muziek houden. Nou, ik ken het toevallig in mijn naast om niet heb niet eens een autoradio in de auto. Maar ja, ik zou het niet zonder willen. Maar nou, ik denk uh, en dat dat is. Het gaat er mij om. Uh, met muziek wordt het niet opgelegd. Met kunst als, de, als dat uh, bij een gemeentehuis is wordt. Het, het, het is alsof het verplicht is. En dat stoot mij tegen het zere been. Ja, ik begrijp wat je bedoelt. Ik ben heel benieuwd of iemand daar uh, een, zeg maar het, uh, de logica daarachter aan jou uit kan leggen. Via 0800-1121. En ik hoop echt dat iemand het probeert. Want ik vind het een, een hele mooie vraag. Dankjewel, Richard. Graag gedaan. Fijne avond. Hetzelfde. Doei. Doeg. Prins. And when doves cry. Dat was dus Prins. Ik hoop niet dat ik je echt heel erg wakker meegemaakt heb. Excuses daarvoor. 0800 1121. Oh, het liedje heette When Doves Cry. Als je het heel mooi vond en je wil het ergens opzoeken... dan kan dat natuurlijk. Uh, Richard die belde, die vraagt zich af waarom er ook in deze tijden van crisis... nog steeds kunst wordt aangelegd bij bijvoorbeeld gemeentes. En waarom we dat moeten betalen van, uh, vanuit de belastingen. Dat, juist dat opgelegd daaraan. Dat gevoel, hij vraagt zich af uh, waarom dat nog steeds gebeurt. Uh, Ella de Ruiter wil weten waar de pinksterbloemen zijn gebleven. En of je ook ergens pinksterbloemen kunt krijgen... als je die zelf graag zou willen hebben, bijvoorbeeld in je thuis. En of iemand een kiphawk voor haar heeft en dat ook nog even naar putten wil komen brengen. Um, Jan Broekhuizen, die uh, belde over de puppies. Nou, die vraag die is heel mooi beantwoord, juist door Iwan. Uh, Edwin wil graag weten um, hoe het Hawkeye, oftewel lijntechnologiesysteem, precies werkt. Waarmee de scheidsrechters precies kunnen zien of een bal in of uit was. En bij twijfel dus dat teruggezocht kan worden. <coughs> hoe ziet dat er dan praktisch uit? En Francisca die wil graag weten wanneer je rood staat... en bij iemand in het krijt staat, waarom je dan in de schulden zit... Een mooie vraag. 0800-1121. Um, even kijken. De hoogtevrees van Pieter lijkt mij beantwoord. En ja, exorcisten bestaan nog, heb ik zojuist gehoord uh, van Erik. Maar ik vind het wel interessant. Dus mocht je daar nog over willen bellen, 0800-1121. Tjert, goeienacht. Goeienacht. Hallo, zeg het eens. Uh... Ik wil mijn... Uh, laat ik het zo zeggen. Ik, de radio die begon voor mij 20 minuten geleden. En uh, ik zie nog het laatste deel op... over de vraag over de puppies. Ja. Uh, ik heb de helft van het verhaal van Iwan begrepen. En daaruit heb ik kunnen begrijpen... Uh, de vraag is... hoe kan het dat een uh, TV in één keer tien puppies werpt? Nou, heb ik dat goed begrepen of niet? Nou ja, de vraag was eigenlijk meer... waarom een hond tien puppies krijgt... en een koe één nou, geen puppy, maar een kalf. Dat sluit, dat sluit aan. Uh, honden en koeien die zijn niet vergelijkbaar. Uh, Ivan's antwoord, dat weet ik niet meer. Maar waarom... Uh, ik neem me te herinneren dat de kwestie van de tepels kwam. Ja. Een hond die heeft acht tepels. Waarom werkt hij er tien? Ja. Dat heeft bij hondachtigen heeft dat te maken met de vetreserves. Oh. Die werpen naar verhouding van hoeveel voedsel er in het jaar beschikbaar is. Oh, He? echt waar? Die hebben dus zeg maar, ja, die hebben dus zeg maar één periode per jaar. Ja. En, nou, uh, die werpen dan. En als zo'n hond een speklaagje heeft, als hij zeg maar voldoende vet heeft... dan gaat hij dus meer puppies werpen. Dus dikke honden krijgen ja. meer puppies dan honden. Ja, dat is, dat is, ja, zo simpel is het uiteindelijk. Wauw. Ja. Nou, maar daarbij aansluitend. Ja. Want, uh, kijk, ik had dus die 20 minuten. Ik hoor eerst wat over die honderd. Nou, ik heb me niet een vraag, ver, een vraag vergist, maar dat is het antwoord. Daarna kom ik bij Richard. Waarom wordt uh, kunst gesubsidieerd? Dat valt vanuit dezelfde achtergrond te verklaren. Hè? Als je het puur zeg maar, biologisch neemt, waarom wordt het uh, gesubsidieerd? Uh, laat ik het zo zien: je neemt een mens. Hè? Ja. En dan een mens van uh, anderhalf jaar, miljoen geleden. Ja. Of, nou ja, dat is dat kruin, neem een mens van 200.000 jaar geleden. Ja. Die, dat mens is uh, intelligent, ja. dat mens dat jaagt, dat mens weet zichzelf in de voedselbehoeften uh, te voorzien. Wat, het gaat, wat gaat dat mens doen? Dat gaat zich vervelen. Ja. Dus het gaat zeg maar, uh, de mesjes en de speertjes die hij gebruikt om op die uh, beesten te jagen, die gaat hij verfijnen. Hè? Ja. Dus daarin ja. zie je maar, een soort van hele, hele arbitraire kunst ontstaan. Dus het is een soort van intrinsieke behoefte... die voortvloeit uit de mensen, menselijke intelligentie. Om puur de verveling te bestrijden... gaan mensen dus, dus uh, kunst bedrijven. Gaan ze zeg maar buiten de, de pure voedselbehoeften en de veilige slaapplek en dat soort dingen... gaan ze andere dingen ondernemen. En de hele menselijke maatschappij... alles wat op deze wereld bestaat... alles wat je ziet vanaf het moment dat je de deur uitloopt is daar onderdeel van. Auto's, gebouwen, bomen die dus uh, aangelegd zijn... Hè, zeg maar het hele structureren van de, van de hele werkelijkheid om ons heen... Uh, vloeit voort uit diezelfde behoefte. Dus waarom subsidië subsidiëren wij de kunst? Dat is twijfelachtig, want die kunst die zal sowieso bestaan. Zo je subsidieerde niet meer, dan komt er vast wel een man die denkt... weet je wat, ik ga het uh, stadhuis van de rood verven. Puur omdat hij zich verwilt. Komt voort uit een vervelingsbehoefte. En de hele menselijke evolutie die wordt daardoor gedreven. Omdat wij niet het probleem hebben uh, dag in dag uit honger te lijden. op zoek naar voedsel te gaan. partners te zoeken. Uh, wat elk beest wel heeft. Huh? Dus dat is. Uh, ja, zo je nee, kun je dat niet maar, de, maar de, vraag is, de vraag is niet waarom kunst gesubsidieerd wordt. maar waarom er een ja. kunstwerk van, zeg, 20.000 euro wordt gekocht. Op het moment van ja. dat, er, dat er nog steeds... Ik, wat is het, een van de negen kinderen in een gemeente onder de armoedegrens leeft? Dat is de vraag. Nou, dan blijkbaar uh, is die kunstbehoefte, die behoefte om dat te subsidiëren blijkbaar hoger dan die behoeften die kinderen uit de brand hebben. Zo simpel is het. Het is het een of het ander. Ja. Heel cru genomen, dat zal niemand herkennen. Uh, wat je daarmee eigenlijk zegt, nou laat die kinderen maar doodgaan... Hmm. want dat kleine groepje waar wij in verkeren, dat is succesvoller. Dus wij kunnen ons met, met kunst bezighouden. Maar volgens mij kun je het veel kleiner maken. Volgens mij kun je de vraag ook stellen... waarom, uh, ja. waarom koop ik een, uh, een poster van een, uh, van een bepaalde popgroep... om op mijn kamer te hangen? Te, terwijl, er, terwijl, er, um, terwijl er in de derde wereld kinderen doodgaan van de honger. Nou, het is heel simpel. Jij hebt er niks mee te maken. Als die kinderen doodgaan, dat zou jou geen probleem hebben. Wat is jouw kwaliteit van leven? Waar kom jij verder waardoor wil jij een aantrekkelijke partner, nou door die poster te kopen en niet door die kinderen te helpen. Maar natuur dus oh, is dat heel cru in het... dat opzicht, hè? Ja, maar het is wel, dat is, dat is wel een, boeien, een beetje voor ja. mij een eye opener, wat misschien heel raar is. Maar, um, maar een gemeente of een provincie, ja. die dat, ja. dat, dat lijkt mij een instituut dat bezig ja. is met het welzijn van de burgers. Dus en ja, het is het het is het zijn. Een groep. Ja. ja. Dus er is een. Ja. Uh, er is, we leven. Ik ben nu ook advocaat van de duivel, zoals ik net uh, uh, tegen, tegen Richard uh, de kunst verdedigde. Ja, nee, verdedig ik nu het standpunt van Richard tegen jou. Niet. Jawel, maar ja. um, uh, wat ja. ik me nu afvraag is: stel, ik, uh, ik, ik ga daarover bij een gemeente en ik moet dus ja. kiezen. Je, ja. moet, je, je hebt altijd, zeker in deze tijden, het probleem: je hebt 10 euro. En je hebt yes. uh, 50 instanties die die 10 euro nodig hebben. Ja, altijd. Ja, ja. dus je gaat er, in de meeste gevallen ga je ervoor kiezen om die 10 euro zo gelijkmatig, zo naar noodzakelijkheid te verdelen over die 50 instanties. Ja. Of je kiest ervoor om die hele 10 euro aan één te geven. Maar waarom kiest men er dan voor oh. om, in, in, om een kunstwerk aan te schaffen? Terwijl er mensen. Nou, Honger hebben, als, als instituut bij. zijnde. Nee, maar als, ja. als gemeente of provincie zijnde... heb je er toch meer baat bij ja. dat al je inwoners uh, zich goed voelen... dan dat er iets wordt neergezet ergens? Dat, dat is een veronderstelling... Uh, stel je voor, je bent gemeentepoliticus, ja. uh, waar heb jij meer baat bij dat er een of ander uh, mooi project gerealiseerd wordt wat goed staat op jouw eigen cv, zoals zo'n kunstproject, of dat er een paar mensen uh, in armoede leven. Zelf meer baat bij. Uh, niet in armoede leven. Uiteindelijk... Ja. ja, of niet in armoede leven, waar heb je zelf meer baat bij. Ja. Dat is, dat is uh, altijd de spannen, ik kan me voorstellen. Een gemeentepoliticus. Ik denk of ik zet een project neer dat ik op mijn cv kan zetten. Ja. Eh, van, kunstproject gerealiseerd, mooi en aardig. Eh, ja. Dat kan ik verkopen naar een of andere cultuurcommissie. Ja. Of ik heb iets gedaan voor de uh, slachtoffers van uh, nou ja, slachtoffers, dat klinkt wel heel heftig, maar voor de mensen die dus een relatieve armoede leven in die wijk. Nou, waar heb je uh, meer aan? Het is, wat praktischer, aan, het het is wat, wat praktischer, het is een wat praktischer bewijs van je leiderschap of iets dergelijks. Maar zou dat het echt zijn? Dan moeten we er nou, wat aan we, doen, dat... toch? Uh, dat weet ik niet of je daar iets aan moet doen. Dat weet ik niet. Maar ik denk dat het heel sec genomen is... Uh, hoe, je het of, uh, hoe je het ook went of keert... Uh, uiteindelijk je eigen belang... Dat gaat voor elk ander belang. Ja, dat is inderdaad. Zo simpel is het. Ja. Dat, uh, zo simpel is het. Dus stel, jij bent die gemeentepoliticus. Of ik kan iets realiseren wat mij op weg helpt in mijn carrière... waarmee ik geen aanstoot uh, maak tegen andere gemeente, gemeentepolitici. Dit en dat. En ik ga voor het kunstproject. Ja. Of ik ga iets proberen voor de minder bedeelden. Nou, wat is dan aantrekkelijker voor jouw positie? Het is helemaal niet oh. zo interessant de markt ook, hè, Cheers. om, om uh, armoedzuijers te helpen. Wat nee. is daar het aantrekkelijk aan? Ja, dan doe je dat. Nou, Er is maar één op de duizend mensen, ja, hoe heet ze ook weer... Maria Magdalena, moeder Theresa, die kwamen mee weg. Maar uh, noem, noem maar nog eens twintig mensen die dat hebben gedaan, die zich daarvoor hebben ingezet. Die bestaan niet. Nee, een kleine groep helpen in... heeft, eigenlijk ja. voor je, qua, heeft eigenlijk weinig PR-waarde, ja. Ja, zeker. Ik, zeg, hey. ik, oh, ik, zie het. ik wil ophouden uit. met praten. Ik word er depressief van. Ja, ik, ik kan er verder niks over zeggen. Maar nee. dit is, dit is mijn, als ik dan een vraag mag stellen voor het programma... Ja. noem mij twintig welzijnwerkers, noem mij twintig popartiesten. Kijken welk lijst je uh, eerder voor uh, ja. vol zit. Ja. Nou ja, dat is welzijnwerkers, tegenover popartiesten. Ja. En wat zij hebben gedaan voor de wereld. Om het mooier te maken en gelijkmatiger te maken... Ja. Nou, uh, zo doen we. Hè? Oh, wat een narigheid. Maar wel uh, voor mij echt een eye-opener. Dank je wel, Graag gedaan. Ik uh, wens je een prettigheid. Vind nou, ik. voor zover dat nog mogen. Nee, dat komt goed. Dank je wel. Ik ga straks wel een plaatje draaien trouwens van een popartiest. Want ik heb heel weinig platen van welzijnswerkers hier. Uh... Ja, die zijn er ook niet, hè. Nee. Dat best. Nou, wel een paar trouwens. Ja. Maar goed, dank je wel. <laughs> Doeg. Ciao, ciao. Hoi. Bye. 0800... Het, het klonk nu ook een beetje alsof hij op zijn snorfiets wegreed. Hoorde je dat? Tja, tja, er hoorde je nog zo... Maar goed, 0800-1121. Lindsay, uit Den Haag. Ja. Hallo. Hoi. Zeg het eens. Uh, nou, twee dingen. Ja, uh, die twee dingen. Die pinksterbloemen is aan de programma We komen hier heel veel voor. Wat, In de omgeving. Wat, pinksterbloemen, ja. Nog Bloemen. steeds? Uh, vooral bij omgeving Leiden en Valkenburg. Daar vind je ze echt bij bosjes. Maar ook nu, Lindsay... Ja, nu zeker. Nou, het is een beetje, de tijd is geweest. Ja, dat was met Pinkster ongeveer, toch? Nee, nee, nee, het was, oh. uh, het was de Verna. Ze waren heel laat dit jaar. Oh, oké. Okay. Nee, het was de Verna. Dus, nou. uh, maar ik heb ze bij Bosjes gezien. En als je, de, als je de in je tuin wil, dan... Uh... Ja, die, die gaan dood. Oh, echt? Ja, het moment dat je ze eruit haalt en dan hier weer inzet, of bij je eigen dan... Ja. Dat, ja, uh, dat overleven ze vaak niet. Oh, oké. Okay. Ze hebben toch wel wat natte grond nodig. Dus veel waar slootkanten, vind je ze. Nou, inderdaad, genoteerd. En de tweede is die pups, want ik weet niet waar ze het allemaal vandaan halen. Oh. Een dikke hond neemt trouwens veel minder goed op. Dat wil zeggen dat ze veel minder goed vangen wordt dan een... Dan een een, een, een, een, zeg een maar, die man beweert Ja, want die man zegt, dikke honden krijgen veel pups. Nou, dat is helemaal niet waar. Nee, maar hij zegt niet, je krijgt vaker pups... Nee, een, een, een, een hond krijgt pups. Ja. Gewoon, na de gelang de grootte van de hond krijg je meer pups. Oh. Kleine hondjes krijgen minder pups. Oh. En een hondse baarmoeder is heel anders dan die van een paard of een koe. Ja. Een honden- en een kattenbaarmoeder is in de vorm van een Y. Dus met twee horens. Ja. En uh, zo rond de tiende, twaalfde dag van de loopzijd van de hond... Springen, komen er eitjes rijp, altijd meerdere... Dan wordt de hond gedekt, of niet, maar meestal wel. Ja. En dan worden die eitjes bevrucht en in elke horen van die baarmoeder komen er eitjes. Die nestelen zich in en daar groeien dan de puppy's uit. Nou, kleine hondjes, kleine baarmoedertjes, dus daar kunnen er twee hooguit, drie, misschien soms vier in. Grote honden, zoals een retriever of zo, of een herder, die kunnen er tien tot zestien werpen. 16, dat lijkt me best wel veel. Ja, dat gebeurt, oh, maar gozien. het gebeurt net zo goed dat een grote hond er maar twee krijgt. Lekker rustig. Ja, voor de hond wel. Ja, maar goed. Okay. Maar zo gaat dat. En uh, het heeft niks te maken met de hoeveelheid tepels. Het is alleen als je grote nest hebt, moet je bijvoeden. Ja. Anders Want anders dan als redmoeders het niet. Anders komt het niet goed. Uh, nee, dan, zit dan komt je... het niet goed. Het klinkt nee. misschien raar, maar zit je in de honden, Lindsey? Uh, een beetje. <laughs> wat houdt dat in? Dat je honden fokt of niet? Nee, ik fok niet. Ik, uh, ik vang op. Oh, wat keurig. Nou. En uh, alles wat hier rondloopt is zwerf of herplaatst. Uh, ja, en ik heb niet zo'n leuk leven gehad. Nou, oh, laat ik oh God. nou, goed werk doe je, Lindsay. Dank je wel. Graag gedaan. Fijn dat je belde. Goedenacht nog. Hey, dag. Dag. Hanny. Hallo. Hallo. Ik heb een probleem met mijn uh, tuin, waar ik uh, het meest afschuwelijke onkruid in heb wat je kunt krijgen. Da de nee, niks zeggen. Uh, Japanse, uh, hoe heet dat, de spul? Japanse. Ne nee, geen Japan. Oh, Japansle dat spul. is nog erger, honey. I nee, kan niet. Kan <laughs> niet. <laughs> wat heb je? Dat, ik heb paardenstaart, oftewel heermoes. Oh, dat ken ik niet. Paardenstaart? Nee, daar mag je blij om zijn, daar mag je blij om zijn. Dat is niet, hoe uh, heet het nou, Japanse duizendknoop of zo, dat is ook heel die erg. Die ken ik niet, die ken ik niet. Nou, misschien is het wel hetzelfde, maar heet het anders? Nee, nee, denk het niet. Oh. Volgens mij heeft het alleen paardenstaart of heermoes heet het. Heermoes. Ja, en ik word er helemaal simpel van, en mijn vraag is, weet iemand hoe ik dit weg kan krijgen? En, en uh, even voor mij, hoe ziet het er ongeveer uit? Uh, ja, Dat is lastig. Ja. Het heeft... Uh, uh, zeg maar een, een, een klein... Uh, een takje van een dennenboom. Ja, een klein takje. Zoiets van... kun je zien. één ja. takje en dan met allemaal sprietjes. Ja. Er zitten geen bloemen in. Nee. Het heeft... Um, het wortelt diep. En dan wordt het, het horizontaal. En de wortels zijn elastisch. Oké. Okay. Ja, en heel beroerd. Het trekken is stekken. Oké, okay. en, en ja, ik, ik begrijp dat als je eraan gaat trekken, dan komen er alleen maar weer meer. Yes. En, en wat zit er onder de heermoes en de paardenstaart? Wat bedoel je eronder? Nou, kunnen we gewoon de hele tuin plat branden of, of heb je er een mooie roze tuin? Uh, ik een, heb uh... nu eigenlijk alleen nog mijn heermoes, het <laughs> overhoekert alle planten. Dit is niet om te lachen. Ja, een hele tuin <laughs> vol met die troep. Ja, ja het is ook medicinaal. Oh. Je, je kunt er uh, salade van maken en je kunt er thee van zetten. Nou, wat klaag je dan? <lacht> ja. <lacht> ja, nee. ik, uh, ik had toch een andere voorstelling van mijn tuin. Ja, ik begrijp het. Het moet eruit. Dus wat kun je doen aan heermoes of paardenstaart... Ja. En, uh, en dan het liefst natuurlijk dat het echt, uh, echt voor altijd, maar dat het daarna nog wel mogelijk is om er iets leuks in te planten. Ja, ik, ik weet wel wat ik kan doen. Dan moet ik ja. eens in de vijf weken gaan spuiten. Ja, maar jij dat wil ik... natuurlijk liefst zo minst mogelijk chemisch. Ja, maar dat is, dit is ook oh. niet erg. Dat is niet zo echt schadelijk. Maar, maar dat moet ik drie jaar volhouden oh, ja. en dan heb ik het misschien weg. Oké, okay, dus de vraag is, hoe kan het sneller? Ja, ik heb ook oh, okay. van mensen gehoord die hebben uh, hun tuin laten afgraven. Die... Ja, maar dat doen we ook niet. Teruggekomen. En okay, oh, teruggekomen. Oké, nee dat is ook niet goed. Terugkomen is ook niet goed. Nou Hanni, uh, we gaan naar het nieuws, maar deze vraag nemen we mooi mee naar de volgende uren. 0800-1121. Nachtzuster. Een programma van Max.